Middernacht, het is zondag 1 september. Het eerst met het NOS-journaal. President Obama gaat steun zoeken in het Amerikaanse congres... voor een militaire actie tegen Syrië. Obama heeft besloten dat er een aanval moet komen. Een beperkte actie met een duidelijk einde. Hij heeft daarvoor geen toestemming nodig van het congres... maar hij zei dat hij die steun wel wil hebben. Waarschijnlijk komen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden... pas in de week van 9 september bijeen.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 Het weer, het is bijna overal droog, alleen in de noorden kans op een bui. Minima tussen de 18, 8 en 13 graden. Overdag veel wolken, maar in het zuiden ook wat zon. Het wordt dan hooguit 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij de overnachting. Vanuit het College Hotel te Amsterdam. En normaal gezien sta ik hier in het College Hotel op de gang en klop ik op de deur. Maar ik heb nu een gast die wel even een drankje kan gebruiken. Dus uh, ja, ik loop naar de bar en hij staat er al. Ja, het is de man die jarenlang presentator is geweest bij Studio Sport maar liefst 20 jaar lang. En nu verhuisd is naar, uh, naar Fox. Ik heb het over uh, niemand minder dan Twan van Peperstraten. Bijzonder goede avond, Patrick. Hoe waren de afgelopen weken? Uh, wennen, wennen vooral, ja, ja, ja. Maar, uh, ja, eigenlijk ook wel fijn. Heel uh, leuk om uh, iets op te bouwen vanaf het begin. En om daarbij uh, betrokken te zijn. Dus het was, uh, het was allemaal, allemaal nieuw en wennen. En, en veel handjes schudden, dus dat is, uh, ja, leuk om allemaal om, om, om een keer mee te maken. Maar er staat hier wel een opgewekt man voor me. Iemand die uh, echt er zin in heeft. Ja, maar dat heb ik ook, ja. Nou ja, ik sta aan de vooravond van, van een, een nieuw avontuur. En ik ga ervan uit dat dat nog vele jaren gaat duren. En, uh, ja, het, het gekke is, ik heb natuurlijk van hobby werk kunnen maken. En dat heb ik uh, de afgelopen jaren met ongelooflijk veel plezier gedaan. En ik, uh, ik heb ook nog steeds, iedere keer als ik een uitzending terug zie uh, van Studio sport... en nu uh, in, in deze dagen, denk ik van nou ja, ik had daar kunnen staan of ik had dit kunnen doen. Maar uh, juist het onbekende is ook wel weer leuk om dat uh, mee te maken. Nou, we gaan het er natuurlijk uh, uitgebreid over hebben, maar... Uh... Dit programma is niet helemaal live. Het is iets eerder opgenomen. Dus we kunnen niet de laatste voetbaluitslagen meenemen. Maar toch wil ik met jou als voetbalkenner... even de loting van Ajax doornemen voor de Champions League. Wat is het? Barcelona, AC Milan en... wat is ik. Nou. Ja, uh, laat ik zo zeggen. Uh, als we AC Milan in oogschouw nemen tegen PSV. Nou ja, Barcelona is sowieso natuurlijk toelhoogfavoriet in deze groep. Dan denk ik dat Ajax aan het einde van de rit blij mag zijn met een derde plek. Ik bedoel, ik denk dat ze... Uh, Voetbal om Celtic wel onder zich op te weten te houden. Maar ja, daar... Onderschat ze niet hoor, Celtic. Nou ja, zeker daar, in Glasgow. Ja. Ik ben er een paar keer geweest voor Champions League wedstrijden. En uh, ja, dan, dan speel je echt tegen een twaalfde man. En uh, dat is niet hetzelfde in de Amsterdam Arena. Dus daar zal Celtic minder last van hebben. Dus ik denk dat Celtic ook stiekem wel een puntje pakt tegen een andere club. En uh, ja, dan wordt het wel lastig voor Ajax om dus derde te worden. Maar ik denk dat dat toch wel een beetje de, de doelstelling Maar zo'n loting tegen Barcelona, is dat nou leuk of is het gewoon... Geweldig. Ja? Ja, dat is fantastisch. Ajax ja, maar je gaat verliezen. Heeft, Ajax heeft officieel nog nooit tegen Barcelona gespeeld. En dan is het zo leuk dat het een keer gebeurt op het hoogste niveau. Ja, je gaat verliezen. Nou ja, je gaat in Barcelona verliezen. Maar je kunt misschien in Amsterdam Arena misschien wel stunten door gelijk te spelen. Ik weet het niet. Ik heb... Uh, ja... Maar... Het is toch leuk om een keer tegen de grootste teams van de wereld te spelen. Dat wil je als toch? daar leef je voor. Wat, wat, hoe moet het niet zijn voor al die spelers van Ajax om straks in Camp Nou te spelen? Maar je zegt het mooi, je wil tegen de grootste teams spelen. Je wil misschien ook wel bij de grootste teams horen. Jij hoorde bij de grootste club, Studio Sport. En dan maak jij een overstap naar Fox. Ja, maar je kunt uh, uh, jarenlang uh, ergens zitten. Uh, daar onderdeel zijn van het team. Uh, Meegroeien in een ongelooflijk sterk raamwerk. Maar uiteindelijk kan het een uitdaging zijn om een keer iets te gaan bouwen. En uh, nou ja, dat het mede een keer om jou draait, dat is ook een hartstikke leuk een keer. En uh, ik heb het idee dat daar heel veel toekomst in zit. Dus vandaar uh, die overstap. Maar is het niet alsof je nou ja, zeg maar, uh, uh, eigenlijk getransfereerd bent van, van, van Ajax of PSV naar bijvoorbeeld Willem II? Goed voorbeeld. <laughs> ik weet dat je van Willem II houdt. Nou, kijk, in, in die zin al... Uh, nou, misschien moet je het wel zien als een transfer naar uh, een club als Vitesse... of misschien in het, in het korte verleden uh, FC Twente. Dat, uh, dat er een team is... Uh, nou, nou dus een klein voorbeeldje. Uh, mijn mijn uh, wacht, even, wacht even, bestel ja. ik even wat. Uh, ik, mag ik een uh, fluitje? Ja, fluitje, lekker. Twee fluitjes. Ja. Nou, mijn, mijn baas die zei regelmatig... Uh, ik heb een aantal hele goede presentatoren... En van jouw probleem is vaak, jij kunt in de spits spelen en jij uh, kunt ook keeper spelen. Of laatste man spelen, laat ik, uh, zoals hij het zei, laatste man. En uh, ik heb een paar anderen en die kunnen ook in de spits spelen, maar die kunnen voor de rest eigenlijk op geen enkele positie in het veld staan. Spits spelen is vaak het leukste, dan maak je de goals. Of sta je voorin, dan hoef je hem niet mee te verdedigen. Uh, met als gevolg dat ik uh, vaker in de verdediging stond dan ik zou willen. Nou ja, nu heb ik de kans om uh, wat vaker in de voorhoede te staan. En dan misschien maar even voorlopig niet op het allerhoogste podium. Maar investeren. En uiteindelijk heb ik hoop dat wij uh, een, een goed draaiend team worden. Wat uiteindelijk ook gaat meespelen om de prijzen. Vond je het mooi? Een beetje een metafoor? Beetje, ja? Metafoor is fantastisch. Maar Cruijf, die kon ook overal spelen. En die zei van ja, ik wil gewoon in de spits spelen. Ja, ja, ja. Maar goed. waarom heb je dat niet afgedwongen? Ja, maar zo werkt het niet in het medialandschap. Dus dat is... Uh... Nee, dat, dat, dat, uh, dat lukt niet met afdwingen. Dat, dat zou ook een soort kapitaalvernietiging zijn. Want dat zou betekenen dat je andere presentatoren... die op een andere leeftijd zijn... Uh, nou ja, of buitenspel zou zetten als baas zijnde. En dat doe je ook niet zomaar. Dus uh, je, gaat, je gaat kijken wat is het beste team. Waarmee kun je de beste prestaties bereiken. En, uh, nou ja, en dat was met mij ook regelmatig als, uh, in de verdediging of, of als middenvelder. En, uh, en, en, en, en enkele keer in de, in de aanval. En... Uh, ja, en dan kun je wel zeggen van ja, ik wil per se op die positie staan. Ja, uh, uh, helaas. Dat is niet altijd zo, uh, zo gegaan. En heb je dan het idee dat je toch te lang eigenlijk middenveld of verdediging gespeeld hebt? Nee, nee, nee. Want ik, als ik bij Studio Sport was gebleven... want daar hebben we het over, uh, dan had ik uh, ook wel in die aanval komen te staan. Dat weet ik zeker. Uh, had het 1, twee, drie jaar geduurd, dan, dan was dat echt gekomen. Dus het, het, het was niet de directe reden voor mij om weg te gaan... Dat is alleen wel, er kwam iets anders op het pad. Uh, waar ik het idee van heb dat dat in de toekomst een hele grote partij gaat worden. En dit was het moment om over te stappen. Ik zie het komende jaar ook als een soort van tussenjaar. Ja, als investeren. Uh, we gaan met, uh, met z'n allen die zender bouwen. En, ja, we zijn van de lange adem. En, uh, in tegenstelling tot eerdere commerciële partijen die het ook hebben geprobeerd. Ook met voetbal. Uh, ik denk dat wij pas echt over een paar jaar gaan oogsten. En, uh, ja, dus de komende jaren zullen hard werken zijn vooral. Maar, in de luwte. Uh, nou, laten we dan proost op die nieuwe wet, uh, werk geven. Thanks. Uh, yes. Maar wat zijn de plannen van Fox? Nou ja, Fox wil eigenlijk vooral in, uh, in een open kanaal combineren met twee decoderzenders. En uh, die twee decoderzenders, die eentje daarvan bestaat eigenlijk al jarenlang. Het oude Eerdivisie Live, wat nu Fox Sports Eerdivisie is. En wat andere... willen ze op het open kanaal? Nou, het Open Kanaal moet een uh, kanaal gaan worden wat, wat uiteindelijk ook een, een, een, nou ja, een stabiele speler gaat worden... waarmee ook veel crosspromotie mogelijk is naar die twee andere zenders. En uh, wil je een, uh, dat kanaal een rol van betekenis laten spelen... dan zul je uiteindelijk ook daar uh, kijkers naartoe moeten trekken. En nou ja, dat gebeurt dus heel vaak met sport. Dus, dus sport zal echt een groot onderdeel zijn van een toekomstige Fox... Uh, wat nu het open kanaal is. Maar daarbij willen zij ook entertainment uitzenden. Dus goede Amerikaanse series in combinatie met speelfilms. En, uh, maar willen ze ook nog meer programma's gaan maken die niet alleen gerelateerd zijn aan sport? Uiteindelijk zal dat er wel van komen. Maar daar is, ligt niet de prioriteit de eerste jaar. Ik bedoel, dat zijn ook vrij dure programma's vaak om te maken. Die kun, je, die kun je ook alleen maar maken voor de Nederlandse markt. Fox is natuurlijk als groot uh, internationaal concern... Uh, dus zij kunnen een rol van betekenis spelen door de, de internationale producties die er worden gemaakt en die op allerlei Fox-kanalen en daarbij ook aangekocht door andere zenders kunnen worden uitgezonden. Dus daar hopen zij wel van mee te profiteren, waardoor zij een minder dure huishouding hebben dan in het verleden eh, zenders die er zijn geweest en die heel veel eigen producties hadden. Nee, maar je, kijk, je ziet toch wel de succesvolle zenders, of tenminste in ieder geval de zenders waar veel naar gekeken wordt, zijn afgezien van de publieke omroepen toch ook. En SBS, die hebben dan nou, nu een beetje de wind tegen, maar die hebben wel een hart van Nederland. Of RTL4, hebben natuurlijk Boulevard en ook het, het nieuws. Je, is dat ook een plan van Fox? Want ja, wil je een beetje nee. kijken, strekken, dan moet je dat misschien ook wel. Nee, voorlopig niet. Voorlopig Gericht zijn ze echt op sport en entertainment, maar niet het nieuws. Nieuwsuitzendingen of, of zelfs uh, misschien wel uh, een laag onder het nieuws meer het land in. Nee, dat is niet wat zij willen. Zij willen wel met sport uh, een rol van betekenis gaan spelen. En, uh, en juist die combinatie op één kanaal van een uh, open... En een gesloten zijn achter de decoder. Die combinatie is vrij uniek. Ik bedoel, op dit moment kan de NOS niet zeggen na een samenvatting van, uh, van Ajax ter FC Twente. En de toppen volgende week tussen Feyenoord en Ajax, kun je live zien op uh, Fox Sports Eredivisie. Dat kunnen zij op dit moment niet zeggen, dat mag zelfs niet eens. Nou ja, mocht de samenvatting uiteindelijk naar Fox gaan, dan is die cross-promotie veel meer in de lijn. En dat is iets ja, waar we naartoe willen. Die crosspromotie die begrijp ik. En dan ga je inderdaad je twee die code kanalen stimuleren. Maar op je open kanaal waar jij dan op zit... is er de hele tijd niks. En dan heb je bijvoorbeeld alle samenvattingen van de eredivisie. En dan weer, nou, nee, nou, uiteind je. Je nee moet uiteind een uiteindelijk, uiteindelijk, nee, uiteindelijk zullen, zullen daar veel meer uh, A-producties op komen. En dat zijn of, uh, het zijn goede films. Uh, het zijn series die inderdaad uh, nog meer tot de verbeelding sp spreken. Uh, maar het zullen inderdaad ook programma's gaan worden... Uh, en misschien ook wel, wel, wel in eigen producties, maar in, in Nederland gemaakt. Maar dat zullen geen, uh, uh, ik denk niet gelijk aan drama-series, dat zullen dat niet uh, gaan worden. Maar wat heeft Fox geleerd van uh, uh, Talpa of van Sport 7? Nou, dat, dat zijn twee totaal andere, andere verhalen. Kijk, Sport 7 had toen... Nou, zijn de... allebei mislukt. Ja, dat is, dat is de overeenkomst. Um, hoewel Sport 7, ja, Sport 7 is eigenlijk veel te snel gegaan. Um, en die gingen geld vragen voor een relatief open set. Zij ze zeiden, we gaan iets nieuws beginnen, een open centrum En uiteindelijk moest iedereen toch iets betalen. Het was maar een zakje friet werd er gezegd. Hè. Het was maar een, een bedrag van, van een paar uh, gulden toen nog. Uh, maar toch, de Nederlander ging met de hakken in het zand staan. En, uh, en zei, dat doen we niet aan mee. Uh, daarbij hadden zij te weinig content. En begonnen te ruilen met andere partijen. Waardoor, er, uh, waardoor ze weinig uniek hadden. Ze, bedoel, ze hadden de voetbalrechten. Maar uiteindelijk waren ze met de NOS zo aan het ruilen geweest waardoor de NMS als eerste alle doelpunten had. Nou ja, dat was niet slim van ze toen. Talpa is, is een iets ander verhaal. Talpa had natuurlijk een veel kortere terugverdienfactor. Die, die, die zeiden meteen, wij gaan het worden. Wij hebben de ideale programmering. Neem bijvoorbeeld de zaterdagavond. Daar heb je voortaan... Eh, allereerst heb je Jack Spijkerman, wat toen op, de, op dat moment... Het best uh, lopende programma was in de vooravond uh, van, van ongeveer half acht tot half negen. Had, uh, daarna had je uh, Linda de Mol, uh, de grote zaterdagavondshow, die kwam ook bij Talpa. En daarna kreeg je met de ook nog het voetbal. Ja, ja, dus, voetbal. Dus je had ja. eigenlijk de ideale hoefde niet eerst te zetten. Nou ja, en, en de, de kijker werd een beetje verplicht om daarna te kijken. Nou ja, uh, dat, dat wilde de kijker niet. Uh, NRC zelfs, een uh, programma wat op de vroege avond zat tussen zes en zeven met Bo... Het programma was een soort mix tussen boulevard, tussen één vandaag, uh, het sportjournaal zat erin. Eigenlijk zat ook alles daarin, maar uh, de, de, op een of andere manier voelde de kijker zich bijna verplicht, zich gedongen gedwongen om daarna te kijken. En als de kijker iets opdraagt, iets nieuws, dan wil je het niet. Nou, ze hadden natuurlijk de pech dat zij verkeerd begonnen met die voetbalwedstrijden. Zij had, dacht, dachten heel marketingtechnisch. We beginnen met uh, een, een redelijke wedstrijd, bouwen wat af en doen de topper aan het eind. Zodat we de kijker vasthouden. Nou, de kijker was ook niet gewend aan de reclamebreaks. Uh, aan de analyse die weer terugkwam. Waar de NOS ook al een lange tijd afstand van had genomen. Dus die, die baalde daarvan. Ik, ik zeg nog steeds met terugwerkende kracht dat Talpa gewoon een prima zender was. En ook investeerde in het Nederlandse product. Alleen het feit dat Talpa zo in plotsklaps op de Nederlandse markt kwam... Uh, en daarmee de kijker overviel... Uh, daarna nog wat, wat andere kleine probleempjes... Dat de, uh, ze waren gewoon van te korte adem. En, uh, Heeft Fox lange adem dan? Ja, ja, daarom ook dit jaar. Want als je gewoon al gaat kijken... Fox is er ingestapt in de voetbalrechten bijvoorbeeld. Die hebben het voor 13 jaar gekocht, voor uh, de live wedstrijden. Aanvankelijk hadden zij het totale pakket ook, ook met de samenvattingen erbij. Dit eerste jaar is eigenlijk al aan de NOS gegund... doen jullie het nog een jaar gewoon om de huidige omstandigheden, wij gaan gewoon rustig bouwen. Als Fox inderdaad een maand geleden was begonnen met uitzenden... en die hadden, uh, alle Nederlandse huishoudens hadden in één keer Fox moeten vinden... Nou ja, ik, ik zie het, het gemorgen had ik al zien komen. En dan krijg je al zoveel negatieve publiciteit. Dat wil je niet. Laat ons nou maar gewoon een jaar bouwen. Oké, okay, de kijkcijfers zullen niet gigantisch zijn. We zijn niet in alle huiskamers te ontvangen. Uh, onze programma's zijn ook nog niet allemaal juf van het. Uh, en, en geef ons maar de tijd. En heel langzaam gaan wij, zullen wij sporten gaan uitzenden. Vanaf januari gaan we bijvoorbeeld heel veel tennis uitzenden. Uh, uiteindelijk zal de kijker ons steeds beter weten te vinden, of ja, niet? Ik vind, ik vind het, het uh, een beetje uh, geloofwaardig. Ja, nou ja, je ja. zou ook je zou niet alleen sport kunnen verslaan, je zou ook gewoon mediaverslaggever kunnen worden, want je legt het allemaal zeer goed uit. Um, en over media gesproken, een goede plaat is ook media. Absoluut. En je absoluut. hebt meegenomen uh, Queen en, en David Bowie. Ja. Met Under Pressure. Absoluut. En ja. waarom? Nou wel, een aantal redenen. Uh, het was een van de eerste singeltjes uh, die ik kocht. Het was uh, eind uh, 1981. Ik had toen al heel veel platen op mijn kamer staan, maar die waren eigenlijk officieel allemaal van mijn oudere zus. Uh, nou ja, ik ben een ontzettende Queen-fan. Uh, ik En ook. zeker uh, van, van nog de periode uh, ook daarvoor. En uh, ja, het mooie is van Queen, wij, wij, wij kunnen allemaal ons Freddie Mercury herinneren met zijn live optredens en met zijn geweldige performance. Er is, denk, Bijna geen zanger met zoveel uitstraling op de bühne. Maar als je ook nog een keer de opnames van de platen beluistert. En er zijn zelfs nog een aantal, uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld het Classic Albums. Dat is een fantastische serie met, uh, met uh, over opnames van, uh, van historische albums. En daar hebben ze gewoon laten zien een keer hoe A Night at the Opera in 1976 van Queen, waar Bohemian Rhapsody op staat, hoe dat helemaal is uh, gemaakt... En dan zie je de, de dubs en de eindeloze uh, overdubs met de zang van Freddie Mercury... maar ook met de zang van Roger Taylor en uh, Brian May. Dus ook met de opnames van platen had Queen ook iets, iets fantastisch. En die combinatie dus, en die live performance... en nog een keer die opnames van die platen die zo zo vulg was... ja, dat maakte voor mij Queen de band. Nou ja, toen kwam in 81, kwam dat duet met, uh, samen met Bowie. En normaal gesproken, als je wereldartiesten samenzet... dan, kom, dan halen ze niet het beste in elkaar boven. Of het nummer is niet goed, of ja, het wordt toch een beetje wat, wat afgeraffeld. Maar deze twee stemmen van Bowie en van Mercury, die halen het best aan elkaar boven. Dus vandaar under pressure. I'm slashed and torn De pressure van uh, Bowie en Queen voor het Wan van Peperstraten. Hoe groot is de druk? Oh nee, dat valt wel mee. Ja, het is wel zo dat ik uh, voor, de, voor die maandag uitzendingen, die ik uh, samen met Jan van Horst maak, uh, dat je wel merkt. Want wij hinken een beetje op meerdere gedachten. Uh, we hebben in die uitzendingen wij uh, de tweede rechten zeg maar, van de Nederlandse wedstrijden. En daarbij de eerste rechten qua samenvatting van Engels-Italiaans. Dat je een beetje balanceert. Op welke kijken gaan we ons richten? En dat geeft wel wat druk. Om, je, om, om vooral bij die, bij, die, bij die diepere analyse van het Nederlandse voetbal... dat ik bijna me verplicht voel om alles te zien, alles te volgen. Heel veel te sparren met mensen en kijken... waar zitten nog momenten die wat, wat diepgang verdienen... En dat, uh, ja, in zekere zin is dat wel wat druk, ja, vind ik. Maar ik heb ook de kijkcijfers gezien. Het waren er 50.000 of 60.000. Dat, uh, dat, dat houdt heel... niet over, nee. Nee, maar en hoe groot is die druk dat het uiteindelijk toch uh, moet gaan scoren? Nou, in, in feite is die druk er vanuit Fox niet zo. Um, omdat die echt heel erg de lange adem en, en de lange termijnen voor ogen hebben. Maar het is wel zo, we leven in een tijd waarin iedereen heel mondig is. Waarin iedereen meteen gaat vergelijken waarin het ook leuk is om, om, om koppen boven artikelen te zetten. En, eh, nou ja, en dan word je wel uh, meteen met die cijfers geconfronteerd. En dan wordt er gesproken over een valse start... of uh, nou ja, tegenvallende cijfers. En hoe om... ga je met uh, dat soort berichten om? Um, ja, nou, je laat ik zo zeggen. Kijk, je hebt het liever andersom. Ja, dus dus, dus uh, leuk vind je het niet. Maar ja, het, het zijn feiten... En je gaat natuurlijk wel kijken van, uh, waar ligt het aan? Kun je jezelf iets verwijten? En, uh, nou, en ik kom dus van de NOS, waar het allemaal vanzelfsprekend was. Waar we soms zelfs bijna zonder na te denken programma's konden vullen... en die sowieso goed scoorden. En, uh, Anderhalf miljoen, makkelijk. Dat was soms heel normaal, ja. En, uh, nou ja, nu moet je dus heel hard voor werken. En dat is wel, uh, uh, nou ja, die druk voel je dus wel, ja. Je wil ook niet hebben dat uiteindelijk... Ligt bijna... je er wakker van? Uh, nee, nee, ik lig niet zo snel uh, van zoiets wakker. Nou ja, je, je, hebt maar... van, je, hebt, je bent waarschijnlijk ook zo'n televisiemaker die dan de volgende dag naar de kijkcijfers gaat kijken en je ziet dan uh, een kijkcijfer van 54.000. Uh, ja, nee, dat, dat is zo, ja. En dan, uh, nou, dan uh, de eerste keer schok ik. En uh, nou ja, ik geef het ook eerlijk toe, de tweede keer ook, omdat ik dacht: nou ja, we zijn nu een weekje onderweg. Mensen zullen in de loop van de week nog wat beter die zender hebben gevonden. Dus uh, ja, dat, dat zijn uh, berichten die je graag anders had gezien. En, uh, wakker liggen niet, maar ik heb wel zoiets van, we moeten niet in een spiraal komen waarin we ook de publiciteit tegen ons gaan krijgen. Dat mensen niet meer praten over een zender die, uh, nou ja, die een grote toekomst tegemoet gaat. Dat dat gewoon allemaal gaat veranderen. Ik geloof daar nog steeds heilig in en ik, uh, ik denk ook wel dat we die kans nog zeker gaan krijgen van het uh, Nederlands publiek. Maar het is, het is, het is wel, er zal een keer een kentering moeten komen, dat is een feit. En hoe groot is de druk omdat je ook recht... Ja, ik heb een spookrijder. Rijdt u op de A50 van Arnhem naar Eindhoven... dan komt u tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A50 van Arnhem naar Eindhoven... dan komt u tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven... een spookrijder tegemoet. Einde bericht. Goed, dat, daar staat een ander programma wat ook voetbal uh, als hoofdmoot heeft. Uh, het op een totaal andere manier belicht. Uh, ik denk, als wij uiteindelijk ook goed te ontvangen zijn... dat wij ook best wel een plekje vinden daar. Ik denk alleen dat wij nooit over de cijfers van Voetbal International zullen heen gaan. Ik bedoel, dat is een goed scorend programma... Dat is een, uh, heeft ook een hele andere insteek. Dat is weer meer, meer aan, aan, aan de bar zitten en, en praten over voetbal. Nou ja, dat is, een van de, dat is de belangrijkste bijzaken in het leven. Dus, uh, en zij doen dat op een bepaalde manier. Die, uh, nou ja, die scoort, die heeft ook een redelijk vaste aanhang. Dus die vaste aanhang zul je er echt niet zomaar weghalen. Misschien een klein gedeelte, maar niet, niet veel daarvan. Dus, dus uh, ja, dat is wel een bepaalde... Uh, maar waarom de recht tegenover? Ja, nou goed, daar hebben uh, anderen voor doorgestudeerd. Ik bedoel, ik was er zelf ook niet uh, direct helemaal zo'n voorstander van. Het is het meeste ideale tijd, zit. Nee, maar je doet de voetballiefhebber uh, daar ook geen plezier mee. Want die willen waarschijnlijk best wel uh, jullie samenvattingen zien. En zeker ook uh, de Engelse en Italiaanse voetballen. Ja, ja, ja. En, en ze willen ook uh, de mening van Grijp en horen. Ja, nee, dat, dat denk ik ook. ja. En ik denk ook dat. dat uh, ik zie het zelf ook als complementair. Dus wat dat betreft. Um, zou de echte diehard hard voetballiefhebber zou best wel allebei willen zien. Um, het heeft ermee te maken dat er toevallig op maandag bij, uh, bij Fox... om tien uur, een ontzettend goede serie trouwens, Walking Dead... Um, die kan alleen maar na tien uur geprogrammeerd worden. Dus dat was het probleem. Ik heb daar namelijk ook heel erg op aangedrongen. We hebben er zelfs over gehad. Zullen we niet gewoon om half tien gaan beginnen? In ieder geval later op de avond. Um, of misschien hè, dus gewoon wisselen. Eerst die, die serie. Nou, dat, dat mag dus niet, want die is 16 plus. Ehm... Um, dus we hebben het er wel over gehad. Nou, ik vind niet dat we nu uh, paniekvoetbal moeten gaan spelen... en misschien moeten gaan, uh, zo snel moeten, moeten wisselen. Maar laatste, het, we zullen dit wel op termijn moeten bekijken... Van, uh, wat zijn de redenen waarom het programma misschien niet scoort... Uh, of misschien te weinig heeft aangetrokken. Uh, nou, kunnen wij onszelf iets verwijten puur programmatisch in, in het programma zelf? Of misschien moeten we echt het, het programmatisch bekijken... Van, uh, uh, op het tijdstip dat het wordt uitgezonden. En nu werd jij ook bij uh, René van der Grijpen en je Derksen ook nog uh, behoorlijk aangepakt. Of tenminste, ze vonden het enorm grappig uh, dat jij uh, emotioneel werd bij je afscheid van Studio Sport. Hoe is je uh, dat uh, bevallen? Nou, ik heb het zelf niet gezien. Ik heb, het ook, uh, ik heb ook geen behoefte gehad ge om het te zien. Sterker nog, ik heb dat hele mijn eigen moment van afscheid nemen ook nooit meer teruggezien. Tot ik uh, vorige week mijn afscheid had uh, bij de NOS. En het daar op een kleine ludieke manier was verwerkt in een filmpje. Maar... Uh, Kijk, ik had dat, dat, dat moment van afscheid nemen. Ik ben een vrij koele, uh, uh, ogenschijnlijk. Uh, maar het is hetzelfde als met een acteur. Uh, en ook met mij als, als presentator. Je hebt een bepaald beeld van iemand en je denkt... nou, dat zal niet gebeuren. Nou, uh, Veel mensen uit mijn omgeving die, die waren er al een beetje bang voor... dat het misschien zou kunnen gebeuren. Nou, Het overviel mij. Ik had uh, liever uh, onder het tapijt gekropen... want ik vond het vreselijk, al meteen. En... Uh, nou ja, ik had... Uh, ik had... Laat ik zeggen, puur uh, vanuit hun oogpunt. En zij, uh, zoals zij het programma maken... Uh, zij willen graag spraakmakend zijn. Nou ja, dan kun je dat gebruiken. En uh, bedoel, uh, daarna hebben ze nog een hele discussie gehad over homo's. Uh, dat, he dat heeft ze 150.000 kijkers opgeleverd. Dus het maakt niet uit hoe het gebeurt... Zij maken spraakmakende televisie die uiteindelijk leidt tot meer kijkers. Nou, als je dan ook nog een keer erbij neemt dat er iets gebeurd is met een toekomstige concurrent. of in ieder geval iemand die op hetzelfde tijdstip een programma gaat maken. Ja, daar hebben zij uh, heel goed uh, gebruik van gemaakt. Ja, maar hoe voelde het voor jou? Bedoel, het ging wel over jou. Ja, lach. nou goed, laat ik zeggen. Ik vond. Ja ik, ik, ik, ja, ik. Niet leuk. Ja, niet leuk. En het grappige, ik, ik ben zelf eigenlijk vrij. Uh, ik, kan, ik kan vaak wel hard om mezelf lachen en uh, mezelf goed in de maling nemen. Uh, alleen dit was wel een moment dat ik, uh, dat ik ook wat terughoudend daarin was. Ik heb, ik heb eentje ergens gezegd. Uh, meer van, nou, ik heb andere waarden en normen. En dat is eigenlijk alles wat ik over heb gezegd. Nou ja, daar kwam uh, Wilfred nog een keer overheen. Overigens, Wilfred had mij nog een sms gestuurd... om de donderdag zelf de dag van het afscheid nemen. Dus daarom was ik ook wel verbaasd... hoe het maandag, uh, een dag of vier later werd gebruikt in de uitzending. Dus ik... Uh, nou goed, het, het, het, het, lakse, ik, uh, ik vind het naar collega's toe uh, niet uh, Zou ik het anders doen. En uh, baal je er nou van dat dat op internet staat... en een hit is op internet en mensen zeggen van... nou, ik ga even een uh, Twan van Peperstraatje doen... waarbij ze dan uh, bedoelen dat Ja, zo nou ja, lakse, als je twintig jaar bestuur sport hebt gewerkt... en iedereen heeft het over de laatste twintig seconden van uitzending... <laughs> dan is dat uh, toch niet helemaal het beeld... waarvan ik hoop dat mensen dat hebben van mij. Dus... Uh, ja, dat vind ik een keer jammer, ja, dat klopt. Waarom was je emotioneel? Ja, nou ja, dat... dat het, het, het, ja, hoe probeer je het heel rationeel uh, te beschrijven? Dat, uh, het, uh, ik denk toch dat het... Kijk, het is het einde van het tijdperk. Het is een tijdperk. is een, uh, Voor mij was studiosport meer dan alleen maar werk. Ik bedoel, daar kwamen hobby en werk samen. Dat heeft ontzettend veel mensen, ook uh, vrienden opgeleverd. Uh, het is ook een bepaalde fase in je leven geweest... Nou, ik heb er tussen met met oh, het is ongeveer uh, begin 20 en begin 40 heb ik er gezeten. Uh, dat is ook nog een, uh, een, een tijd waarin ook heel veel voor je, voor je verandert. Ik bedoel, uh, met mijn kinderen, uh, alles. Maar in ieder geval, het, het is een bepaalde fase geweest die je afsluit. De, dezelfde loopjes, dezelfde uh, dingen die je iedere dag doet. Nou, daar zet je een punt. En dat realiseer je eigenlijk op zo'n moment. Want ik heb zelfs die uitzending uh, tot... Uh, nou ja, de laatste 30, 40 seconden op een hele normale manier kunnen maken. Alleen daarna, ja, ik zou bijna wel zeggen, ging het mis. Uh, waar ik overigens wel verbaasd over was... en bedoel, Ik baalde ervan. En ik had dus nogmaals gezegd, veel liever had dat uh, bedoel, Als ik het nieuws had moeten doen, zou ik in drie woorden afscheid nemen en klaar. denk ik zo maar ook over. Uh, het heeft ongelooflijk veel positieve reacties opgeleverd. En dat, daar was ik eigenlijk gewoon verbaasd over. Omdat ik denk, nou ja... Uh, wat, wat, wat valt er positief over te melden? Maar mensen vonden het gewoon... Nou ja, je, je laat je emoties spreken. Uh, die vonden het uh, oprecht. Uh, die vonden het uh, mooi om mij een keer een hoedanigheid te zien. Omdat je toch vaak nou ja, in toch meer en meer een keurslijf staat. Je als, als presentator van of het nieuws of sport. Het gaat daarom. Jij bent alleen maar het cement tussen de stenen. Dus doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nou ja, dat heb ik me altijd wel goed, vrij goed gerealiseerd. Dus... Daarom ga je niet op je kop staan of ga je niet uh, in je blote bast presenteren. Je doet wat je moet doen. En uh, nou ja, op zo'n moment doe je even niet wat je moet doen. Nou ja, dat vonden mensen mooi. En als je dat nou eerder had gedaan... Hè, veel meer van jezelf had laten zien... was je dan meer spitsspeler geweest? Want net legde je dat prachtig uit, weet je wel? Dat, dat, dat, dat jouw baas ja. had gezegd van... en jij kan in de spits en in de verdediging... Maar is het misschien niet dat jij een te goede prestator bent en daardoor iets uh, te weinig van jezelf laat zien, waardoor je geen karakter bent alla la of Jack van Gelder en dat je daarom bij Studio Sport niet altijd in de spits stond? Nee, nee, nee. Ik denk, ik denk dat het ook te maken heeft met uh, wat jij noemt dan Mart en Jack. Um, ja, dat, die, nou, okay, maar, maar dat zijn Die natuurlijk... plek wou jij veroveren? Nou, nee. Ja, kom is... op. Nee, nee, nee, nee, het is niet zozeer dat ik hun plek wilde veroveren. Nou ja, een dat lees ik terug in interviews. Je wil een late night uh, met, nee, nee, nee, bij nee. Olympische Spelen of bij Maar WK. Als, als die vraag wordt, dat <clears> is ook wel mooi... want in, in, uh, hoe dat dan ook natuurlijk altijd werkt in interviews... op het moment dat ik het sportgale ging presenteren... dus jij wil uh, gaan doen wat Max mee doet. Nee. Nou nee, ik, ik, het mooiste wat er, wat er speelt... als je op een groot evenement, en laten we de Olympische Spelen nemen... of misschien een EK of WK-voetbal... er is niks mooier voor een presentator om aan het einde van de avond de dagsluiting te doen. Tuurlijk. Ja. En zeker op een Olympische Spelen... wat eigenlijk als evenement nog meer tot de verbeelding spreekt... dan een EK, VK voetbal, omdat daar heel veel sporten zijn. Het is allemaal oranje, het is een korter tijdsbestek in een bepaalde stad. Uh, dan heb je s'avonds ook nog een keer de gasten die ertoe doen aan tafel. Of het nou winnaars of verliezers zijn. Ja. Nou, er is niks mooier dan dat. Dat is zo. Nou goed daar is maar één presentator voor. Mm -hmm. Wij zitten bij Studio Sport met uh, zeven, acht presentatoren. Dus dat is niet zomaar van, ik ga dat doen. Nou ja, uh, die... Uh, ik, ik denk dat ik uh, over vier jaar, misschien had ik ook een goede kans gehad... of ja. over, inmiddels over drie jaar. Maar die ambitie mag je toch hebben? Ja, dus, dus, dus, dus daar was niks mis mee. Dat is niet dat ik de nieuwe Mart wil zijn. Ik denk dat Mart en Jack in een tijd zijn uh, groot geworden dat er veel minder sportprogramma's waren. En zij hadden al veel meer van zichzelf laten zien... voordat uh, zij überhaupt uh, zo groot werden. Ik bedoel, uh, Jack was natuurlijk gewoon uh, presentator ook bij de Trost. Die deed heel veel dingen bij langs de Lijn al... voordat hij op tv dingen ging doen voor Studio Sport. Nou ja, Mart heeft een tijd lang gepresenteerd. Mart was de enige sportpresentator in Nederland. Ik bedoel, uh, tuurlijk, dan doe je alles. En, dan kun je, en, en daarbij moet ik ook zeggen... ze hebben allebei hun talenten... waarbij ik denk zelfs dat Mart exceptioneel is qua talent... Ik bedoel, uh, ik denk dat Mart, als hij seks zou zijn... als Mart niet uh, zichzelf soms belangrijker vindt dan de gast... is Mart, denk ik, de beste presentator van Nederland. En niet alleen de beste sportpresentator, nee, de beste presentator. Die kan van niets iets maken. En alleen, dat heeft hij de laatste jaren niet altijd gedaan. Maar wat is jouw kracht dan? Nou, ik denk dat mijn, een van mijn dingen is, denk ik, dat ik vrij steady ben. En dat is, ik weet zelfs van andere uh, mensen van Omroepen... die zijn, ik zou bijna willen zeggen fan van mij... Uh, maar, omdat ze vinden dat ik uh, dwars door ruiten heen ga. Maar wel omdat ik zo steady ben. Ik bedoel, uh, je krijgt me niet snel van mijn pad af. Uh, en vandaar ook denk ik dat ik bij Studio Sport het zo heb volgehouden. Maar is dat dan, het, ook, het, het, is, is het, dat dan ook niet de, val, de valkuil? Dat je te steady bent? Dat er geen... Nou, nou, nou je, je laatste uitzending plotseling een een, een nou ja, aanval. Ja, maar nou, ook, nou, nou, nou, nou, misschien geen... wel. Maar, misschien wel. En ik denk ook, maar ik denk wel dat het steady... Bedoel, dat kun je misschien uh, negatief uh, interpreteren... Of, of in ieder geval weinig spraak maken, laten we het dan zo zeggen. Van de andere kant kun je ook zeggen, dat oogt vrij professioneel. En dat oogt, uh, uh, nou ja, die jongen kun je wel een opdracht meegeven. Nou ja, ik denk dat dat op een moment ook meespeelde. Nou ja, inderdaad, dan word je af en toe in de verdediging gezet... omdat je weet dat je daar ook geen gaatje laat vallen. Nou ja, dat, dat is uh, helaas het punt. Helaas? Ja, nou goed, omdat je misschien... Uh, ik, ik wilde in 2000 al in de spit staan uh, bij, uh, bij de Olympische Spelen van Sydney. En ik, uh, ik wilde ook een, uh, een grote rol hebben bij EK's en WK's die de afgelopen jaren zijn geweest. Nou ja, dat, dan zijn er minder mensen ter plekke nodig. Dus dat is dan uh, uh, wel eens jammer dat je als een van de vaste voetbalpresentatoren... die eigenlijk altijd door het hele jaar een, een grote rol speelt op zo'n EK of WK... dan net niet even de rol speelt die je zou willen. Nou ja... Ja, weet je wat het is? Hobby en werkzaam bij elkaar gekomen. Je hebt een fantastische baan. Dus je hey, gaat, hey, gaat, dat dus, snap ik allemaal. Dus gaat, dat snap dus ik gaat, al. Maar ja. is het ook niet een, een, een wereld vol met haantjes? Ja. Weet je, dan zie ik ze ja. aan tafel zitten. Of het nou een jack is, ook, ook, of, of een mart. Maar het, het, het, is ook, het zijn ook de, de, de, de Jan Mulders, de, de Ruud Gullet. Het is ook Grijp. Uh, uh, ja. het, het zijn ja. ze allemaal. Ja, ja, ja. En allemaal. ben jij dat niet te weinig dan? Uh, nou, misschien wel. misschien wel. En ik... Uh, maar ik weet ook niet of je dat uh, per se zo moet willen zijn. Misschien ben ik het inderdaad te weinig. Ja, ja, maar, maar, maar, blijkbaar om zo'n zeg maar, ja. een, een, een, nou ja, zo voetbal ja, maar to, te dragen... Maar, ja, of zo'n zo zo late night nou, misschien. Die, ja, het ligt aan, heel erg aan de invulling. Maar ik denk dat ik voor Studio Voetbal... Uh, meer dan uitstekende presentator zou zijn... juist ook om die haantjes aan de gang te laten. Ja, maar je moet niet alleen presentator zijn. Je moet dan ook personality zijn. Uh, nou, oké. Okay. Maar ik denk dat... Ja, je moet, je moet het niet snel allemaal over jezelf zeggen. Maar ik denk dat personality zijn... Ik denk dat dat niet de vraag is. Ik denk, dat, af te missen, ik denk namelijk dat, dat, uh, dat ik dat inmiddels naar twintig jaar stuursport ook ben. Alleen, of ik dan niet mede een haantje ben die daar ook aan tafel zit. En die dan met... Uh, bij studiovoetbal zit je met vijf aan tafel. Of ik dan niet een even grote inbreng moet hebben... of een even grote mond dan de gasten aan tafel. Nou, ik denk dat mijn kracht juist zou, was om anderen aan het woord te laten... En uh, dus minder... Uh... Nou, ik durf eigenlijk nog wel te stellen dat ik over vragen... en over de manier waarop ik onderwerpen tegen sprake bracht... net iets langer nadacht. En uiteindelijk leverde dat aan tafel genoeg op. Dus dat was niet, niet uh, de vraag. Maar ja, misschien moet je ook af en toe wel eens een keer buiten de uitzending om. Uh, ontzettend hard uh, op de deur bonzen bij je baas en weet ik veel wat. En uh, nou goed. Dat, uh... En... en uh... Er komt natuurlijk een tijd aan dat uh, uh, de, je grote voorgangers... de Mart Smeet <laughs> Jack van Gelders van deze wereld stoppen bij Studio Sport, Maar jij hebt daar niet op willen wachten. Jij dacht bij jezelf na twintig jaar, het is mooi, ik ga een nieuw avontuur aan. Ja, ja nou, laat ik zeggen, het is natuurlijk een soort samenloop. Uh, dit kwam op mijn pad, uh, ook totaal onverwacht. Uh, want ik heb namelijk wel... Uh, Kijk, op een gegeven moment is het een keer goed om een keer in een andere keuken te kijken. Ik heb zelfs vrij serieus overwogen um, of ik niet een totaal andere move zou maken. Misschien wel een beetje alla Sasha. Ik heb, uh, nog Sascha. Sascha lang... de Boer? Nou ja, kijk, Sascha is natuurlijk uit de, het journaal weggegaan. Uh, ja, we nee, weggegaan. dat we het over Sascha de Boer ja? hebben. Um, ik uh, heb uh, nog een tijdje in overween genomen of ik niet een, een move zou maken alleen naar radio. En dan kan iedereen wel zeggen, ja, hoe kun je dat nou doen? Ik bedoel, je zit bij Studio Sport, wat voor, door velen wordt gezien als een droombaan. Uh, je zit ook nog een keer bij de uh, bij, bij, bij Champions League-wedstrijden ter plekke. Je, nou ja, ik heb overwogen van, nou, moet ik niet eens kijken... om toch een keer wat anders te doen. Gewoon een keer, gewoon even helemaal weer fris, opnieuw ergens mee beginnen. En, uh... Waarom hebben we het niet gedaan? Nou, omdat toen dit Fox-verhaal echt tussendoor kwam. Maar wat had je willen doen dan? Ook fotografieën, zoals je hoort. Nou ja, wat denk je van de plek van Frits Pits, 12 12.2 bij de KRO? Op Radio 2. En misschien wel in combinatie met de Langste Lijn op zondag nog. Maar echt radio, radio. Ja, dat zou een echt niet, puur radio zijn. Want dan zie je nog altijd in de media. Maar niet echt nog iets totaal. Iets, nee, nee, nee, nee. Ik, ik, boeken schrijf. Nee. Nee, nee, nee. Dat is, daar heb ik niet de rust voor. Dus, en, uh... Maar goed, je, je, uiteindelijk heb je dus vorige week afscheid genomen bij uh, Studio Sport. En dan heb ik niet over uh, je afscheid op tv. Maar van jouw mensen, waar je twintig ja. jaar mee gewerkt hebt. Hoe ja, ja. was dat? Wat heeft Twan van Peperstraat daar gezegd? Nou, ik, uh, ik heb er zelf niet zo heel veel gezegd. Daar hebben we anderen meer gesproken. En en, uh, ja, wel, zeker. Van. Ja, maar en, nou, er is een fantastisch filmpje gemaakt... waarin uh, alles in uh, zat verwerkt, is een beetje van de afgelopen jaren. Uh, maar het leuke was wel, het, het, het, het gaf weer aan dat er maar iets... En of ik nou even de, de, in het middelpunt sta of iemand anders... De, iedereen kwam wel even uh, daarop af. We waren met meer dan 100 man aanvankelijk. En uh, ik had nog zoiets van: stel je nou eens voor dat na, want we deden tussen ongeveer 4 en 8. Wat, wat doen we daarna met eten? Nou ja, ik denk dat er 40 man zijn uh, blijven eten. Dus het, het, uh, nou, uiteindelijk is het zelfs geëindigd met uh, zwemmen in de Amstel uh, hier in Amsterdam. Er moest natuurlijk toch gesport worden. Ja, precies. <laughs> nou, maar in ieder geval, het gaf wel weer aan dat er. Uh, nou, ik, ik denk dat ik ook bij Sport iets meer ben geweest... dan een, een nummer en een uh, presentator in die zin. Dat ik altijd wel uh, zorgde voor wat, uh, wat reuring. En, uh, en uh, dus op die manier wel uh, mijn bijdrage heb geleverd. En was het daar ook weer emotioneel? Nee, nee, nee. Nee, Nee, maar dat is ook... Dat is, uh, misschien komt dat ook wel omdat je daarna iets meer op je... ja, op je bent. Dat je er iets beter oplet. Uh, maar... Het, euh, laat ik zeggen, ik, die emotie dat daar dat heeft me toen overvallen. Is, en, en, en, en dat zal mij ook niet zo snel weer gebeuren. Nee, maar ik. juist wel. Ja, maar goed. Maar je bent. Maar, en, maar emotie is niet alleen dat je in, in tranen uitbarst, maar je mag ook emoties ook kwaad worden of verontwaardigd Ja, maar zijn, dat, dat is, ja, goed, maar dat, goed. dat Dat gebeurt ook wel en dat gebeurt ook wel genoeg in, in mijn leven. En uh, nee, maar, ook maar, ook maar, maar, TV, maar je, hoeft, ik, je, je hoeft dan niet. Kijk, het ligt bijna ook alweer te veel van de hand... als je daarna nog een afscheid hebt bij Studio Sport. En het zou weer gebeuren. Nou, ja, het, het mooie is, ik, ik ben er zelf ook een beetje de spot mee gaan drijven. We, we, we moesten kort daarna een, een promo maken voor het nieuwe programma van Fox. Ik heb het gezien, en tu, ja. En toen heb ik zelf uh, dat uh, een beetje zo uh, bedacht. En we gaan het zo en zo doen. En, uh, uh, ja, en dat neem je jezelf op de hak. Wat ik, wat, nogmaals, en dat zou eigenlijk het, het snelste normaal gesproken ook doen... En die grap heb ik daarna ook wel regelmatig gemaakt, maar wel in, uh, in kleinere kring. En hoe moeilijk was het voor jou, om, want je bent een radioliefhebber, uh, een radiodier... om afscheid te nemen van een van de mooiste radioprogramma's dat ik in ieder geval ken, langs de lijn? Ja, nou, dat, dat was ook wel erg zwaar. Ik, bedoel, ik, ik had ook nog een keer de pech dat op het moment dat ik in gesprek was met, uh, met Fox... waarvan ik toen al wist dat het Fox zou gaan worden... Nou, de buitenwereld dacht nog dat het eerder live was, maar in ieder geval toen ik daarmee in gesprek was, dat op een gegeven moment Tom van het hek mij uh, een keer uh, belde en aangaf dat de kans groot was dat hij wegging. En toen dacht ik, nog, God, dat komt er op een heel lastig moment. Ik kon toen hem nog niks vertellen over mijn plannen. Um, waarna ik eerst, uh, hij was heel emotioneel bij zijn afscheid en waar ik eigenlijk nog best een mooie speech heb gehouden. Um, en toen dacht ik, ja wie gaat hem eigenlijk binnenkort doen als ik wegga bij Langs de Lijn? Want ik moest eigenlijk de laatste uh, weken, uh, de tour kwam er ook nog tussendoor... Uh, zelf in mijn eentje doen op de, op de zondagmiddag. Maar in ieder geval, uh, Langs de Lijn is, is, is gewoon een instituut. Dat is een begrip. Daar is, daar is, iedereen die maar een beetje van sport houdt, is daarmee opgegroeid. En uh, iedereen associeert het ook met de tijd van Willem Ruijsko, Spolstema. Maar er zijn tal van andere grote presentatoren die later hebben gedaan... En, ben jij ook een grote voor langs de lijn geweest? Uh, ja, maar ik heb wel denk ik te kort op de zondagmiddag gezeten. Ik heb er al maar vier jaar gezeten. En ik denk dat, Waarom dat... was jij goed voor langs de lijn? Nou, ik, daar kwam eigenlijk wel heel veel samen. Ik bedoel, behalve dat ik een op-en-top sportdier ben. Uh, die niet eens altijd uh, te koop loopt met zijn, met zijn kennis. Maar die wel eigenlijk best wel... Ik, ik, ik heb vaak een half woord wel genoeg. Daarbij ben ik ontzettend radiodier. Ik hou van muziek. Um, ik ben, en vanuit, vanuit dat radio ben ik altijd wel heel erg bezig geweest met het formatteren van programma's. Dus ik wist eigenlijk wel heel vrij snel wat is belangrijk, wat niet. Hoe kunnen we hier een goede uh, tiers maken naar, een, naar iets wat nog gaat komen. Um, uh, een beetje de, de balans zien te vinden. Ik, ik was ook heel vaak een beetje aan het sturen. Wat, kijk, voor muziek heb je bijvoorbeeld uh, Nee, Nee, maar samenstellen, dan is het toch dat de belangrijkste daar... lijn toch helemaal jouw ding... Ja, goed, maar dat is onderdeel van mijn hele NOS-verband. Uh, nou ja, ik heb een overstap gemaakt naar een commerciële. En dan moet je daar plotseling doorknippen. Ja. ja. Nou, ik, ik, ik weet ook wel zeker... want ik heb nou, ik val ook al jarenlang in bij, bij Radio 2... Eh, dat, eh, nou ja, bij de publieke zal het lastig worden. Omdat die toch vaak wat, wat anders staan... tegenover medewerkers van commerciële omroepen. Maar ik weet zeker dat ik nog wel een keer ergens radio gaan maken. En Hebben ze al gebeld? Uh, er zijn. <laughs> nou, nah, gebeld niet, maar het is... Nou, dus... ah, wie? Terug naar Veronica, waar je al een keer uh, gezeten hebt? Nou ja, dat zou kunnen, maar je hebt natuurlijk uh, Radio 10 gaat binnenkort... Uh, vrij groot, uh, commercieel verder. Uh, nou ja, uh, ik zie BNR niet gelijk zitten als, als vaste presentator, maar misschien dat ze nog wel eens een keer als invaller uh, een beroep op me zullen doen. Nou, in ieder geval, zijn commercieel best wel wat opties... En, maar um, met wie heb je gesproken dan? Je, je weet. Je nee, weet ik, ik, iets. Heb, ik, heb, ik heb met niemand uh, heel concreet daarover gesproken. Maar ik, het is wel zo, ik was al jarenlang, en dat was wel leuk. Ik zat, er, ik zat bij Radio 1, ik zat bij Radio 2. Ik heb in het verleden zelfs al 3FM nog een tijdje gedaan. Um, ik sparde heel veel met radiomensen. En of het nou de directeur was van uh, Sky Radio of, of, of Veronica, of het was met uh, de directeur van 5 Was ik aan het sparren over, over, gewoon, over mensen, over invulling. En. En ik merkte ook al vrij snel dat zij mij meer zagen... dan alleen maar een serieuze gesprekspartner. Dat het echt wel ergens toe deed. En dacht: nou, dat is, allemaal, dat, dat is wel leuk. Ook voor, uh, Hoe klassiek. goed was jij bij Langs de, Lang de Lijn? Bij Langs de Lijn was ik uh, nog groeiende. Maar uh, was ik, zat ik wel dicht tegen, tegen de top aan. Ik denk dat ik wel de ideale presentator was voor Langs de Lijn, ja. um, Ik heb een plaat voor je uitgekozen. Wel een goede plaat, hè? Ik zou zeggen, zet de koptelefoon op. Want ik draai namelijk voor Twan van Peperstraten... Uh, de Dijk met Later is Nu... Later is nu Van de Dijk voor Twan van Peperstraat... is het een goede keuze? Nou, sowieso. Huub van de Lubbe is uh, erg goed. Uh, en... Uh, ja, ik, ik Nou, leg uit. Jij hebt gekozen voor later. Is nu. Omdat. wat denk je? Uh, omdat ik een laat bloeier ben? Nee. Omdat het nu gaat gebeuren. Omdat het nu moet gebeuren. Ja. Wat je net vertelde, 20 jaar Studio Sport. Veel meegemaakt, je kinderen in die tijd uh, uh, grootgebracht. Nou ja, het, het is inderdaad, ik sta aan de, aan de vooravond van een, uh, van een groot avontuur. En uh, ja, dat, dat vindt nu plaats. Ja. En uh, uh, dus in, de, in die zin, uh, het, het heeft even op zich laten wachten. Dat je, dat je die, uh, die kans krijgt en dat je, nou ja, zo je vleugels een keer kunt uitslaan. En dat, uh, ja. Uh, dat, dat is inderdaad het nieuwe, ja. En je slaat je vleugels uit. en Waar moet die vlucht toe leiden? Ja, ik ben eigenlijk nooit zo'n planner geweest. Dus ik heb eigenlijk geen idee. Dat was ik ook niet bij Studio Sport. Dat vroegen mensen ook al wel, wel eens aan mij. Vonden, waar, waar wil je uiteindelijk eindigen? Um, ik, ik, ik geniet heel vaak van de dag zelf. En um, soms weet ik ook niet eens wat er morgen in mijn agenda staat. Dat... Um, ik heb uh, geen idee. Ik hoop in ieder geval dat Fox op termijn een, uh, een, een behoorlijke rol van betekenis gaat spelen. Dat zij echt uh, recht hebben van hartstikke leuke en mooie sportwedstrijden. Waardoor ik ook, uh, nou ja, in ieder geval waar ik bij betrokken ben. Dat het ook zal betekenen dat ik uh, regelmatig uh, bij heel uh, bij mooie sportevenementen aanwezig ben. Maar je zegt en... van ja, ik, ik, ik, je bent geen planner. Maar dan lees ik terug over jou en dan merk ik wel dat je van jongs af aan al uh, bezig was met radiomaken. Dat wilde je echt. Uh, ik las zelfs dat je al ergens je handtekening aan het oefenen was op foto's. Zodat je ja. dat ook alvast uh, goed kon. Ja, maar dat was meer omdat ik toen nog even droomde van misschien een carrière ooit als profvoetballer. Maar oh, dat, nee, maar goed. Dat dus was een... het, is wel, het was wel de bedoeling dat Twan van van Peperstraten ergens ging komen. Nou ja ja, ja, ja, ja. Er zit wel een drive. Nee, die, die drive zit er zeker wel. Maar dat is... Laat ik, zeggen, ik... Tijdens mijn studie merkte, had ik een bijbaantje. Dat was disjockey zijn in het weekend bij radiostations. En op een gegeven moment merkte ik, ik... ik kwam van een kleinere naar een grotere en nog grotere radiostation. En uiteindelijk merkte ik dat er in mijn omgeving heel veel jongens waren... die gingen alles op alles zetten. Die, die gooiden hun school uh, aan de kant. Die, uh, die gingen volledig voor om, om te slagen in het radiowereldje. En daar had ik al zoiets van... Nou, weet je wat, laat ik nou eens mijn studie afmaken. En dan zie ik wel. Nou, en dat is eigenlijk langzaamaan... Ik, uh, ik had wel een drive. Maar misschien wel door mijn ouders meegegeven. Daar heeft al een lange tijd de handrem wat opgezeten. En... Maar nu is de handrem er vanaf, neem ik aan. Ja, die, die is er nu al een uh, lange tijd vanaf, ja. En waar moet het dan toe leiden? Wat is het? Wat is de droom van Twan? Ja, de droom... Laat ik zeggen, die droom is, is, is helemaal niet zo dat die ligt in, in het presenteren of maken van bepaalde uitzendingen. Nee, ik heb... Ik heb, ik, heb van, ik ben nu bezig met, met, uh, met Fox, met dit avontuur. En daar hoop ik in mee te groeien. En uh, ik heb geen idee waar wij staan over drie jaar, over vijf jaar. En uh, ik heb de hoop dat we dan een partij zijn die, heel, die echt gewoon meetelt. Maar het is niet dat ik daar voor mezelf een plek zie weggelegd. Maar goed, uh, Fox heeft je niet voor niks gevraagd. En ik neem ook aan dat ze verteld hebben wat voor plannen ze met jou hebben. Het is niet alleen op die maandagavond. Ik neem aan dat je nog meer... Uh, nou ja, als, als, gaat... als zij uiteindelijk uh, meerdere rechten binnenhalen... Nou ja, er wordt veel gesproken over de samenvatting van het Nederlandse voetbal. Nou ja, die onderhandelingen moeten zelfs nog beginnen. Dus dat is helemaal niet gezegd. Maar ja, dan zal ik daar een rol van betekenis in gaan spelen, ja. Dus, dus dat uh, is een rol... Die, uh... Maar alleen op sportvlak? Of zie je ook nog uh, andere programma's waar jij in kan groeien bij Fox? Nou, laat ik zo zeggen, ik denk uiteindelijk wel dat ik wel wat meer ga doen. Um, die programma's zullen in eerste instantie wel een link hebben met sport. Dat, daar zit ook een beetje mijn marktwaarde, daar zit mijn, de reden, de primaire reden waarom ze mij hebben aangetrokken. Maar je merkt nu aan alles, ook met het creëren van zo'n Fox voetbal. Uh, we zijn nu al een beetje aan het filosoferen over, over de late vrijdagavond. Wat kunnen we daar doen? Een, een programma met het publiek. Nou ja, daar ben ik ook uh, een beetje over aan het meedenken. Uh, ik heb in, het, in het verleden heb ik een programma gemaakt voor de AVRO, Eeuwige Roem, met sporters. Nou, het lijkt me hartstikke leuk om dat nog een keer te gaan maken bij Fox. Uh, nou, dat zou ook prima passen. Dus ik, ik hoop uiteindelijk wel daar dingen te gaan doen. Wat lossere programma's, wat meer uh, projecten. Uh, en, en misschien wat minder in het keurslijf. De sportjournaals bij, bij de NOS waren fantastisch. Alleen op een gegeven moment kon je daar ook helemaal niet zoveel van jezelf kwijt. Ik had niet de ambitie om een voorleesmoeder te worden. Maar zo'n uh, vrijdagavondprogramma bij Fox uh, moet ik me dan al zoiets voorstellen als de wereld rijdt door... maar dan met sport, met... Uh, nou, misschien wel ja, nou, misschien, misschien de wel, ja. ja. Maar het, weet je, de, dat is ook het, het geinige. Dat mensen hebben je al jarenlang zo gezien bij de NOS... ondertussen... Uh, presenteerde je allerlei gala's, of het was voor goede doelen... of het was voor sportverkiezingen in het land, voor uh, provincies of voor bonden. Uh, je deed allerlei... Uh, nou ja, uh, het, je, de, het commerciële circuit waar wel zo wordt gesproken over de goede doelen. Dan deed je weer ergens in de wereldrijddoor doorzetting of een keer een uh, uh, Holland sportsetting. Dus het, je deed al zoveel verschillende dingen. Tel daarbij ook nog een keer die radioervaring op... waar je je eigenlijk ook alweer losser kunt etaleren... Dan je bij Studio Sport was dat, dat, zijn allemaal dingen die helemaal niet zo ver van mij af zitten. Wel, ik heb wel eens gezegd tegen mijn, mijn leidinggevende dat ik bij Studio Sport een tijd het idee had dat ik maar 25% van mijn presentatiekwaliteiten daar gebruikte. En daar was hij het niet mee oneens. Maar dat is uh, ja, dan moeten maar net die programma's er zijn. Het moet passen in het totale pakket. Van presentatoren, van programma's die er zijn. Maar krijg je bij Fox dan wel de kans om 100% te laten zien? Nou, die 100% die zul je denk nooit ergens halen. Maar dat is ook niet zo erg. Maar ik denk wel dat ik uh, verder kom, ja. Verder, dat ik daar meer kan laten zien, ja. En wat gaan we dan meer van jou zien? Nou, ik denk dat, ik, dat, je, dat je mij steeds en steeds vaker zult zien met gasten. Met andere mensen. Uh, dus, dus interviews en... In die interviews kun je veel meer gewoon meer van jezelf kwijt. En of het nou als rem is, of het is met humor, of het is weet ik veel wat, je kunt ja, je kunt meer spelen daarmee. Het is niet even recht op een tekst uh, brengen. En dat kun je misschien goed doen professioneel. En uh, dat kun je zelfs stop doen, zoals een aantal uh, zeker journaalpersnatoor. En je hebt er zin in. Ja, maar dat, dat is, Maar ik denk dat dat ook gewoon goed is voor iedereen om eens een keer. De te echte beginnen... Twan van Peperstraat te laten zien. Ja, nou, ik wilde zeggen aan een nieuw avontuur te beginnen, maar in ieder geval. Uh, ik hoop dat mensen uiteindelijk zeggen, nou ja, dat we uh, niet die, hadden die, verwacht. Die, die stap heeft hem goed gedaan. Dat zou mooi zijn als mensen dat uh, misschien over een, uh, over een tijdje zeggen. Voel jij het al dat de stap in ieder geval jou goed gedaan heeft? Uh, nu in de werkbeleving, nou ja. En je hoort een lichte aarzeling. En dat heeft ook te maken met... Je moet even over een soort uh, drempel heen. In de zin van... Uh, uh, we moeten even gewoon lekker op gang zijn. En laat ons maar dan in de luwte. En niet meer die, die, die... nou ja, We hadden het een paar keer over druk. Uh, dat je niet meer voelt die druk van kijkcijfers of wat dan ook. Dat snap je. Laat dat maar even, even gaan. We gaan even gewoon rustig bouwen. En als, als dat kan in de luwte. Dan denk ik dat het allemaal goed komt. en uh, nou, Daar heb ik zin in. Nou, dan wens ik jou onwaarschijnlijk veel succes, uh, Twan. Dankjewel. Dat uh, gaat zeker lukken, Patrick. Uh, en ik hoop dat de kijkcijfers snel gaan stijgen bij jouw maandagavondprogramma. <laughs> dat, uh, dat zou mooi zijn. Ja, ja. ja. Ik, uh, we wachten erop. Dankjewel in ieder geval dat je er was. Wat ga je vanavond doen? Blijf je slapen slaap in de kamer? Nee, nee, nee. We gaan uh, morgen weer vroeg uh, op pad. Dus uh, nee, het zit er even niet in. Dankjewel. Van Van Peperstraten. So hey. hey.